NS en ProRail erkennen dat ze in de winter op het spoor onacceptabel hebben gepresteerd. De topmannen Meerstad en Klerk hebben daarvoor aan het begin van een hoorzitting in de Tweede Kamer... uitgebreid excuses gemaakt aan de reizigers. NS-topman Meerstad zei dat hij zich de machteloosheid van de reiziger kon voorstellen. Hij gaf toe dat het ontbrak aan goede reisinformatie en dat er te veel materieel defect raakte. Ook verliep de omschakeling naar de winterdienstregeling moeizaam.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 Minister De Jager van Financiën zegt dat de komst van de bank de goede betrekkingen van Nederland met China onderstreept. Ook verwacht De Jager dat de bank kan zorgen voor extra investeringen in ons land. Ik vind het heel belangrijk is dat als bijvoorbeeld Chinese bedrijven in Rotterdam bijvoorbeeld of, of Schiphol eh, iets willen investeren... dat ze toch ook wel graag met hun bank waar ze al zaken mee doen vanuit Nederland ook zaken willen doen. Dus het zal met name ook in het begin richten op Chinese bedrijven... die ook naar Nederland toe willen komen. De Chinese economie is vorig jaar gegroeid met 10,3 procent. De groei overtreft die van 2009 van ruim 9 procent. En het percentage viel hoger uit dan analisten hadden verwacht. Sterke groei gaat wel gepaard met een hogere inflatie. Die kwam over heel 2010 uit op 3,3 procent. Terwijl de regering had gehoopt op 3 procent.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 En zijn toen uh, zeg maar, gaan kijken wat er aan de hand was. En erbij blijven vliegen totdat ze zeg maar, ons aandachtsgebied weer uitgevlogen zijn. Waarom de Russische vliegtuigen in het Europese luchtruim vlogen is niet duidelijk. In Nederland staan 24 uur per dag f 16 s paraat om verdachte toestellen te onderscheppen. Het weer nog wolkenvelden en zon. Door 2 graden in het oosten en 5 in het westen. Morgen nog af en toe zon, in het weekend veel bewolking. En dan wordt het 5 of 6 graden. ANWB Verkeersinformatie, er staan nog 10 files. Wat opvalt is de vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Het is een aanrijding geweest op de hoofdrijbaan van de Van Brieden-Noordbrug. Daar staan nu tussen de Van Brieden-Noordbrug en het Knopen-Terbrechtseplein twee rijschrokken dicht. verkeer gaat zo lang via de vrachtwagenstrook. Geeft ook aardig wat filevorming, ruim 5 kilometer file staat er nu. Verder vertraging nog op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Tussen Best en Boksel 7 kilometer, dat was een aanrijding. alle rijschrokken zijn weer vrij... Ook een aanreding op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor Hoek nog 2 kilometer, daar is één rij dicht. En op de A9 ook maar richting Amstelveen. Tussen Afwit Haardem en Hansmeer staat 8 kilometer. Daar is de linker rij dicht. De economie trekt weer aan. Uw bedrijf heeft weer volop kansen. U bent er klaar voor, maar uw bank nog niet. Wat doet u? Praat eens met IFN Finance over uw mogelijkheden...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 Dan mag ik misschien even uw aandachtsgebied binnenvliegen met een paar vragen. Wat beweegt zes studenten een film te maken over het vrouwenkamp Ravensbrück, waar zo'n 70 jaar geleden ruim 90.000 vrouwen omkwamen? Drie studenten komen die vraag hier beantwoorden over een minuut of tien. Zijn maïs, koolzaad en suikerbieten als brandstof wel zo goed voor mens en milieu? Daarover zo meteen op Bentveld in Radio Nieuwslicht. En dat het een puinhoop was aan de top, dat weten we sinds het halve bestuur werd weggestuurd. Maar de organisatie van het onderwijs op hogeschool in Holland deugde ook van geen kant. Althans, volgens journalist Hans van Wilgenburg, die er acht jaar werkte. Hij is mijn gast na half twaalf. Sambal bij surf naar de gids.fm. Eerst even, D66 wil dat conducteurs en machinisten van de NS... onder bepaalde omstandigheden weer een vast rond, eh, rondje rond de kerk gaan rijden. Dus eigenlijk een vast traject van A naar B. Maastricht, Heerlen, Heerlen, Maastricht, Maastricht, Heerlen, et cetera. En er is in de tijd veel over te doen geweest. Het Kamerlid Kees Verhoeven van D66, goedemorgen. Goedemorgen. We hebben vier minuten voor dit gesprek. Niets is zo omstreden onder het NS-personeel als het rondje rond de kerk. Hun werk wordt dan ondraaglijk eentonig. Wat bezielt u om die gehate maatregelen uit de motorballen te halen? Nou, Het gaat ons eigenlijk maar om één ding. En uh, dat is de, dat de treinen in Nederland op tijd rijden. En dat de reizigers kunnen vertrouwen op uh, het komen op hun bestemming. Ook in de winter. Uh, dus daarom hebben wij uh, voorstellen gedaan. Om te kijken hoe, uh, hoe we ervoor kunnen zorgen. Dat de reiziger weer kan vertrouwen op uh, het product spoor en trein. U denkt aan invoering bij calamiteiten en extreme weersomstandigheden erhalve. Denkt u niet uh, dat de chaos op het spoor dan sowieso zo groot is... dat dit soort maatregelen namelijk zoden aan de dijk zullen zetten? Nou, waar het om gaat, kijk, de Tweede Kamer en uh, het kabinet kan, uh, maakt afspraken met NS... en met Prode over de prestaties. En die prestaties gaan natuurlijk over hoe vaak rijden de treinen op tijd... Uh, nou, daar kunnen we afspraken over maken, daar gaan we binnenkort weer over praten. Uh, uh, en alles wat er kan gebeuren uh, om ervoor te zorgen dat er meer treinen op tijd rijden, meer reizigers op tijd op hun bestemming aankomen, ja, die moeten we gewoon gebruiken. En u denkt dan aan het rondje rond de kerk. Bij hoeveel centimeter sneeuw moet dan het dienstrooster veranderen? Nou, Kijk, dat soort vragen zijn altijd uh, lastig te beantwoorden. Uh, het gaat om bepaalde uh, trajecten, het gaat om bepaalde omstandigheden, uh, zwaar winterweer en dan met name de spoorslagaders van het land. Dus de, de, de, de, de routes die door het hele land gaan, van Amsterdam naar Groningen om het zo maar te zeggen, dat zijn cruciale trajecten. En we willen een onderzoek naar uh, het effect ervan. En we zijn ook wel zo eerlijk dat als het geen effect oplevert, dat we het dan ook uh, uh, niet, uh, niet uh, nodig vinden. Want het gaat ons om de reiziger en het gaat ons niet om om het personeel van NS uh, minder leuk werk te laten hebben. Het gaat eigenlijk om die slagaders zoals Den Haag-Groningen... Den Haag-Leerwaarden, noem maar op. Daar gaat ja. het over. Op het moment en... dat daar conducteurs in zitten... die bijvoorbeeld uh, een stoptrein naar Zwolle moeten gaan rijden... Ja, die zijn dan te laat, hè? Als de sneeuw valt. Nou ja, er is uh, sprake van een soort domino-effect bij vertraging op het spoor. Een soort virus. Op het moment dat één trein uitvalt... Uh, dan heb je vaak dat er gelijk een heleboel treinen uitvallen. Ze bellen u uh, al, de ondernemersraad van om. NS. Dit moet ja, niet doorgaan. Ik sta in de Tweede Kamer en dit is de bel van de Tweede Kamer. Dus hij is alweer uit. Bent u al aan het woord geweest, meneer Verhoeven? Nou, ik ben vandaag vooral om te luisteren en om vragen te stellen. En dit is een van de vragen die ik heb voorgelegd. Zou een simpele spoor sterker zijn en hoe organiseren we dat? En daar hebben we antwoord op gekregen. En ook de heer Meerstad van NS heeft aangegeven... dat hij in bepaalde omstandigheden zeker een simpele spoor voorstaat. Maar bent u al daarover aan het woord geweest? Hebt u al vragen gesteld aan uh, de heren van ProRail en NS? Zonder meer, ja, ja. Ik heb, uh, ik heb een aantal voorstellen uh, gevraagd, van, joh, wat, wat kan er nou voor zorgen dat reizigers vaker op tijd op hun bestemming komen? Moeten we het niet wat simpeler maken zo nu en dan? Nou, daar hebben ze van gezegd dat dat in zekere omstandigheden, zoals het afgelopen winter weer, dat dat een goed idee is. Dat hebben ze al gedaan. Hè? Ze hebben minder treinen laten rijden. Ze hebben het simpeler gemaakt. Mensen laten wachten op de perrons. Ja, Geen informatie uh, gegeven. Precies. Kijk, soms is het beter om minder treinen te hebben die echt op tijd uh, aankomen, die te vertrouwen zijn, dan een heleboel treinen die allemaal niet te vertrouwen zijn. Dat is het idee. Nou, Bent u niet bezig met paniekvoetbal? Want ik herinner er nog maar een keer aan dat toen het rondje rond de kerk in 2001 werd ingevoerd... steeg het ziekteverzuim onder machinisten en conducteurs enorm... en de punctualiteit holde achteruit. Geen trein kwam meer op tijd nou, aan. Nou, meneer zie hier niet als paniekvoetbal, maar als constructief meedenken uh, in de vragende vorm. En vandaag komen, komen de antwoorden en dan gaan we daarna als kamer kijken wat we kunnen doen... om ervoor te zorgen dat de trein in Nederland beter en vaker op tijd gaat rijden. Kees Verhoeven van D66, hartelijk dank. Graag gedaan. De Gids.fm Nieuwslicht nummer gecomponeerd door Menno Bentveld. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen Felix. Ik zie je biobrandstoffen op de agenda staan. Wat ja. gaan we doen? Klein college chemie? Uh, nee, alsjeblieft niet. Nee, ik ben een ontzettende alfa, dus ik zal je een klein college chemie onthouden. Nee, we gaan het hebben over de, de relatie tussen biobrandstof en, uh, en voedsel. En of biobrandstof nou wel zo goed is voor ons uh, milieu. Ik heb, biobrandstoffen die worden gemaakt uit uh, suikerbieten en mais en uh, rietsuiker. Nou, je, je kent het wel. Ja. Uh, zijn heel belangrijk. De EU zet er ook flink op één in, uh, in. Nederland ook. We moeten nu al 4% bij mengen in onze benzine-biobrandstof. Uh, ja, dat biobrandstof. wil zeggen, dat moeten de oliemaatschappijen. Ja, precies, maar we moeten dat in onze tank gooien. En uh, volgens plannen moet dat 10% worden. Uh, dus we hebben er nog wat van nodig. Maar de afgelopen tijd waren er verschillende stukken in de krant... verschenen in Trouw, een groot artikel over een onderzoek... naar de efficiëntie van biobrandstof. En tegelijkertijd in de pers en in de Volkskrant artikelen over... voedselprijzen gaan omhoog, arme bevolking kan het niet meer betalen. En dat komt onder andere door, door misoogsten natuurlijk... en klimaatveranderingen, noem maar op. Maar ook door die druk en die jacht op... Biobrandstoffen. Waar gaan we mee beginnen? Want, uh, eerst, maar voor Trouw? Dat, eerst maar eens even dat onderzoek in, in, in Trouw. Uh, Wageningen Universiteit en de coöperatie van koolzaadboeren... Carnola heet die club. Die wilden voor eens en voor altijd uitzoeken... hoeveel hebben we nou, nou eigenlijk aan, aan die biobrandstoffen? Ja. Hoeveel energie krijg je er nou uit? Want er gaan zoveel spookverhalen. Laten we dat voor eens en voor altijd eens is, uh, is, uh, uitzoeken. Uh, de, de kop van dat artikel in Trouw luidde dan ook... biobrandstoffen zijn goed voor boer en milieu. Nou, en ik heb aan Job Hermans, zelf akkerbouwer... en voorzitter van de koolzaadboeren, vroeg ik... Hoe goed zijn die biobrandstoffen nou en wat zijn de resultaten van het onderzoek? Nou, dat zijn toch wel hele goede resultaten. Ik wil je daaruit distilleren. Wij, wij nemen werkelijk alles mee in het, in het meten van de input en, en natuurlijk ook de output. En je ziet al gauw dat uh, bijvoorbeeld bij energiemais en energiebieten... dat je daar toch al gauw 70 tot 75 procent CO2-reductie mee haalt. Het zijn goede feiten om een goede discussie op te voeren. Want ja, zoals ik al uh, vaak aangegeven heb, er werd... Uh, en er wordt nogal veel geroepen over de duurzaamheid van, van biogrondstoffen, biobrandstoffen. En op deze manier we toch, eh, kunnen wij gewoon eh, kengetallen laten zien... waar ook de overheid en de publieke opinie als het ware... meer aan de slag kan om, om een gegeven onderbouwd beeld daarvan te vormen, zal ik maar zeggen. Meneer Hermans Akkerbouwer, een voorman van de Koolzoutboeren... die zal niet ja. zeggen dat het een slechte resultaat is. Nee, dat is waar, maar toch... ik, ik heb het bij uh, verschillende deskundigen en wetenschappers... tegen het licht gehouden... de, de, de onderzoeken van, dit, uh, van deze energieboerderij... zo heet dat samenwerkingsverband... Uh, lijken toch wel te kloppen. Het is ver verrassend hoeveel die, of die, die, die, die gewassen opleveren... en uh, veel minder uitstoot uh, produceren... dan uh, fossiele brandstoffen. Dus technisch is dat wel heel erg goed... Waar te weinig rekening mee gehouden wordt... zijn de onbedoelde bijeffecten van het gebruik van biobrandstoffen. Namelijk de druk op landbouwgronden. De strijd om, de wereldbevolking groeit, er is steeds meer voedsel nodig. Ja, en die landbouwgronden moeten ergens gezocht worden. En regelmatig moet daar gewoon nieuw bos voor gekapt worden. En dat, is, dat zijn gewoon kwalijke, kwalijke gevolgen. En dus de als de suiker gaan maken, verbouwen voor de bevolking, wordt het dan suiker voor de tank? Uh, ja, inderdaad. En dat was toch, ja, dat was toch niet, niet de bedoeling. Ik heb Peter Oostervier uh, ook nog gesproken, universitair hoofddocent uh, uh, aan de Wageningen Universiteit. Ik vroeg hem hoe dat nou zit, hè? Die, die relatie tussen biobrandstof, voedsel en klimaat. Uh, nou, dat is een ingewikkelde uh, relatie. Want op het moment dat er in uh, Nederland biobrandstof wordt geproduceerd... zullen wij meer voedsel moeten importeren uit, uh, uit ontwikkelingslanden. En uh, dat betekent dat daar dus meer... ...geproduceerd moet worden en in de praktijk betekent dat dat er meer grond ontgonnen moet worden voor de landbouw... ...met een aantal negatieve gevolgen voor het milieu. Omdat bomen gekapt moeten worden in bossen of in sommige gevallen moet er op veengrond verbouwd gaan worden. En die hebben allebei nogal negatieve consequenties voor het milieu. Uiteraard het kappen van het bos betekent een enorme druk op het klimaat. Ja, en dat is natuurlijk waardeloos. Ik natuurlijk ook, als vroege vogelsman... Ik, ik zag natuurlijk ook dat die biobrandstof was een prachtige oplossing. En ja, waarschijnlijk zijn we daar wel wat de dus optimistisch. in de pers en de volkskant zijn misschien wel waar? Nou, die strijd om voedsel is absoluut aan de gang. Ja, ja. nee, dat, dat is waar. En uh, Peter Oosterveer zegt ook... we zijn misschien wat te optimistisch geweest. Ja, ik denk dat er over toch vrij optimistisch nagedacht werd eh, over biobrandstoffen. En eh, het, het, heeft ook, het heeft vooral ook te maken met de, de omvang van de verwachtingen die wij hebben... of eh, de overheid of de gebruikers heeft van, van biobrandstof. Gaat het om een, een kleine bijdrage, dan, eh, dan zou je kunnen zeggen... van nou dat kan wellicht binnen het huidige areaal worden opgevangen. Maar als het echt om een substantiële bijdrage gaat van van biobrandstoffen, ja, dan kom je toch echt onder uh, op druk. Op de beschikbare hoeveelheid uh, landbouwgrond. En dan heeft dat negatieve consequenties voor natuur en voor, uh, voor het klimaat. Ja, en dat dat niet alleen uh, de, de wijze woorden van uh, geleerde heren. met hun computermodellen zijn. Uh, blijkt wel. Ik bel nog even met Willem Wiskerker van Natuur en Milieu, een organisatie. die heel veel onderzoek doet naar, uh, naar dit soort uh, toestanden. Hebben ook een geweldig goed rapport erover uitgebracht. En Willem Wiskerker uh, ja, geeft er nog concrete voorbeelden aan. van die gespannen relatie. En het is ook al aangetoond in, in uh, statistieken. Je kan het bijvoorbeeld terugzien in het feit dat uh, toen, toen Duitsland begon met, de, met het subsidiëren van, uh, van biodiesel. Uh, toen alle zat, ging alle koolzaad in één keer van de margarine naar de biodiesel. En er stond er een gebrek aan, uh, aan, uh, aan grondstof voor, voor, voor margarine. En dan zie je terug dat in Duitsland in één keer heel veel palmolie is geïmporteerd. Uh, en palmolie komt uit Zuidoost-Azië en dat, gaat vaak, uh, dat, dat, uh, dat heeft tot uh, grote problemen met ontbossing uh, in Maleisië en Indonesië. Zo zie je toch een direct verband tussen uh, stimuleringsbeleid voor biodiesel en uh, ja, concurrentie met voedsel en ontbossing. En dan wist kijken van natuur en milieu. Wat moet ik nou doen, Menno? Jij beloofde geen uh, ja. klein college chemie, maar nee, ik... ik zit nu wel met een uh, warrig hoofd. Nou ja, het blijkt dus ongelooflijk ingewikkeld om het goed te doen. En dat onderzoek wat er dus gebeurt aan die energieboerderij is ook heel goed... want nu hebben we die cijfers voor handen... Een beetje bijmengen, dat is dus misschien geen probleem. Maar als we er heel groot op gaan inzetten op die biobrandstof... Uh, ja, dat is dus wel een enorm probleem. De EU uh, zou nu al met een rapport komen, nieuwe aanbeveling... maar die hebben er ook even mee gewacht. Het is te ingewikkeld. Dus ja, wat nu... Zonnepanelen uh, op je dak? Uh, zon nou kijk, het is wel zo. De de zonnepanelen auto? zijn veel efficiënter in het opvangen van zonne-energie. Voor één hectare zonnepaneel heb je 420 hectare koolzaad nodig. Dus ja, uh, zonnepanelen en misschien ook een beetje mindere... En dat jij voorop rijdt met jouw auto. En dat ik van die wind die jij dan maakt gebruik ja. maak van mijn auto om windenergie op te wekken. Waardoor ik weer gratis zou kunnen rijden. En creativiteit, Felix, dat is nodig. Ja, niemand heeft gezegd dat het makkelijk was, hè, die wereld redden. Meneer Bentveld, graag tot volgende week. Dank je. Oké. Okay. Een uh, primeur. Van het nieuwe album van Marieke Jager, dat pas 1 april verschijnt... is er een cd getrokken. Overigens is die plaat gemixt door meervoudig Grammy-winnaar Chad Blake. Dat is een eigenzinnige producer die onder meer samenwerkte... met de Black Keys, Tom Waits, Elvis Costello en Suzanne Vega. Dus dat zegt wel wat, deze Chad Blake. Die heeft Marieke Jager goed bevonden om de single Traveler te produceren. Voor het eerst op Radio 1.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 liedjes schrijven, Marieke Jager en de nieuwe album heet Here Comes the Night. Komt dus uit op 1 april. En in het voorjaar gaat Marieke met haar band op tour en is daarna te zien op festivals en in het theater. De Gids. Het concentratiekamp Ravensbrück staat ook centraal op een tentoonstelling... waar foto's en andere herinneringen duidelijk maken door welke hel de bewoners van het kamp moeten zijn gegaan. In zes jaar werden er in dit speciale kamp voor vrouwen... 123.000 gevangenen ingesloten, waarvan er 90.000 werden gedood. Hoe groot het aantal Nederlandse slachtoffers van Ravensbrück is, is niet bekend. De vrouwen werden erheen gebracht omdat ze zich hadden verzet tegen de Duitse bezetters. De vrouwen van Ravensbrück, een herinnering aan hen die stierven. Opdat zij niet worden vergeten. Een fragment uit het journaal van 1975 alweer. Vergeten worden de vrouwen, nu, 35 jaar later, nog steeds niet. Mede dankzij zes studenten uit Groningen. Bijna een half jaar hebben ze gewerkt aan een documentaire over de vrouwen van Ravensbrück. Ze reisden naar het voormalige concentratiekamp, spraken over levenden en legden hun getuigenissen vast. Volgende week wordt de film vertoond en vandaag zijn drie van de zes makers aanwezig hier bij mij. Goedemorgen Janine de Wit, Daisy Meijer en Jantine Achterhuis. Wat wisten jullie van Ravensbrück voordat jullie aan deze film begonnen? Wie neemt er het woord van dat? Ik ben heel benieuwd. Nou, Eerlijk gezegd... Uh, de Jantine. Uh, kamp Ravensbrück zei mij op dat moment helemaal niks. Ik uh, was eigenlijk alleen bekend met de, de bekende concentratiekampen zoals Auschwitz. En uh, ja, Ravensbrück had ik nog nooit van gehoord. Dus het was wel een uh, openbaring eigenlijk. En hoe kwamen jullie dan op het idee, Jan? Janine. Nou, um, we kregen de opdracht eigenlijk. Maar daar hebben we, ons, hebben we zelf onze voorkeur aan gegeven. En, en jullie kregen een lijstje met opdrachten. En ja, daar mocht je uit en kiezen. En daar konden we eigenlijk uit kiezen. En dit leek ons allemaal heel interessant al. En toen zijn we ons erin gaan verdiepen. We zijn op internet gaan kijken. We zijn boeken gaan lezen. En uh, we hebben met de stichting gepraat. Dat is onze opdrachtgever. Stichting Comité Vrouwen van Ravensbruk. Dat nou, is de opdrachtgever geworden. Dat stond ja, er al bij. Bij ja. de opdracht van... Dit kan je doen in opdracht van deze stichting. Ja, dat klopt. En toen hebben we een gesprek met hen gehad. En toen hebben zij uitgelegd wat ze een beetje van ons verwachten. En toen zijn wij gaan zoeken en we vonden het allemaal heel interessant. Dus we willen heel graag dit gaan doen. En wat verwachten ze van jullie, Daisy? Nou, de stichtingen verwachten vooral dat we um, nou, dat we de vrouwen het verhaal lieten vertellen. En ja, dat we vooral de jeugd um, lieten Um, liet, uh... Ja, dat, dat de volgende generaties zeg maar, uh, mee kunnen krijgen wat er in die tijd is gebeurd. En dat dat juist zo belangrijk is. En dat Kamp Raasbroek niet eigenlijk bij niemand heel, heel erg bekend is. En dat het al heel bizar eigenlijk is. Terwijl er zoveel vrouwen zaten, zo'n groot concentratiekamp was. 20, 21 jaar oud zijn jullie? Ja, ik geloof ja, het. Ja. ja. En uh, dan ga je zo'n onderwerp uh, bij de kop nemen. Je weet al dat er een stichting achter zit. Dus je weet al... Hoeveel overlevenden zijn er nog? Nou, niet veel. Op, op dit moment in leven dus. We hebben van het comité hebben een lijst gekregen... van vrouwen die zich hadden aangesloten bij de stichting. En zo zijn we eigenlijk aan, uh, aan de vrouwen gekomen... die nog in leven zijn. En daarvan hebben we drie kunnen benaderen en daar hebben we contact mee gelegd. Hoe oh. doe je dat dan? Ga je ze bellen? Ja. ja, we hebben ze gebeld om te vragen of ze mee wilden werken. Want wij vonden dat zelf namelijk ook heel belangrijk... omdat het nu nog kan. De vrouwen zijn nu nog in leven. Uh, maar sommige vrouwen wilden niet meewerken. Die vonden het spannend of eng om gefilmd te worden bijvoorbeeld. Maar de drie vrouwen die we nu hebben gevonden... die wilden heel graag meewerken... omdat ze het ook belangrijk vonden dat dit verhaal werd doorverteld... Maar anderen zeiden gewoon tegen jullie van... Uh, nou, dat doen we echt niet. Ik wil niet met mijn kop op televisie of met mijn kop op een film. Ja, ook. Maar er waren natuurlijk ook vrouwen... waarvoor het nog steeds te pijnlijk is om het verhaal te vertellen. Uh, deze drie vrouwen die hadden er uiteraard ook heel veel moeite mee. Maar vooral na de oorlog is er maar weinig gesproken... over de verschrikkelijke dingen die gebeurd zijn in de concentratiekampen. En veel hebben het weggestopt en zijn eigenlijk willen het eigenlijk niet omhoog halen. Dan word je dus geconfronteerd met een kamp... dat 70 jaar geleden heeft bestaan. Ook wel eens aangeduid als een hel voor vrouwen. Er hebben overigens ook 20.000 mannen in dat kamp gezeten. Valt te lezen in het pas verschenen boek... 'Onvlikbare herinnering van Suzanne Hoogvorst. En van die mannen zijn er 4.000 omgekomen. Maar goed, Ravensbrück staat bekend als het vrouwenkamp. Waar begin je nou je zoektocht met het verhaal dat je wilt maken? Bij die vrouwen zelf? Degene die je hebt geïnterviewd, begin je daar je zoektocht? Nadat je veel gelezen hebt, of hoe componeer je zo'n film? Uh, ja, we zijn ons natuurlijk eerst gaan verdiepen in de materie en uh, gewoon in het kamp zelf, Ravensbroek. En, uh, toen Zijn nacht... jullie daar naartoe geweest? meteen? Ja, nou, ja. nou we zijn niet meteen heen geweest. We hebben eerst een uh, interview gehad met een overlevende vrouw. En uh, na de hand zijn wij, uh, met z'n zessen, daarheen geweest. Naar het kamp zelf. Met alle verhalen die we dus eigenlijk al hebben gehoord, zijn we daarheen gegaan. Was met een trouwens? bepaalde verwachting. Ja, het was wel heftig. Er Wat was... was je verwachting trouwens? Je zei met een bepaalde verwachting: uh, ja, dat het natuurlijk heel gruwelijk was. En uh, we hadden al een beeld hoe het eruit zou zien. En uiteindelijk bleek uh, dat er eigenlijk van het kamp zelf eigenlijk niks meer uh, bleek te staan. En jij vond het toch heftig? Jij ja, de... nou, het is vooral, er was niet zoveel over, maar het crematorium stond er nog. Maar ook de huizen, huizen waar de SS-bewakers uh, vroeger in woonden. Nou, er is nu dus een jeugdherberg van gemaakt en daar sliepen wij in. Dus dat was op zich wel een apart idee. Dus dat vond ik vrij heftig, ja. Hoe heetten de vrouwen die jullie hebben geïnterviewd? Mieke van den, Bu Mieke van den Burger, Wil Petroff en Selma van der Perre. En voor wie was het het meest emotioneel? Voor Wil Petroff, de tweede vrouw die... Je was zo als mens, als vrouw vooral natuurlijk, zo diep vernederd. Die namen die matras op, want je lag gewoon op een matras. En die, die gooiden ze naar beneden met het vrouwtje erop. En het sleurde de weg en ze riep alderman, nee, nee, nee. En ik heb, we hebben er nooit meer teruggezien. Dus die is vermoord, denk ik. Ik had dat mensen zo kunnen wergen, maar ja, daar schiet je toch ook niks mee op. Want dan gaan er nog meer mensen, hè? Een fragment uit de documentaire die jullie gemaakt hebben. Hebben jullie het idee dat die overlevenden er überhaupt overheen komen? Nee. Nee. nee. Ze denken er nog elke dag, elk moment van de dag aan. Ja, we hadden ook een... Uh, Wil Petroff, dat is dus de tweede vrouw die we hebben geïnterviewd. Nou, zij had er dus veel moeite mee. En ze zei aan het eind ook... Nou, ik dacht dat ik er overheen was. Maar dat ben ik dus eigenlijk helemaal niet. Dus ze had het gewoon weggestopt. Maar nu is alles dus weer bij haar boven gekomen. Wat was voor jou het meest indrukwekkende verhaal, Daisy? het alle drie de verhalen die... Groot ik impact, denk ja. uh, persoonlijk uh, Selma van der Perre. Zij was uh, uit Londen overgekomen... en zij is, uh, haar hele familie is tijdens de oorlog vermoord door de Duitsers. En tijdens het interview... ik nam het interview af... en tijdens dat interview voelde ik echt de pijn die zij had... om de mensen die ze verloren had. Want ze was heel erg eenzaam geweest na de oorlog. Ze had niemand meer over... En dat raakte mij echt heel erg diep. Is het dan moeilijk om te interviewen? Ja, vond ik wel. Want je gaat zo diep na, bij iemand naar binnen in Wijze. En ja, het is zo persoonlijk wat ze je vertellen. Maar, en ook wel moeilijk om, om door te vragen. Ook over dingen waar, waar, waar ze eigenlijk liever niet over wil praten. Hadden ze nog dingen bij zich die jullie konden gebruiken in de film? Ja, we hebben foto's van vroeger, van hoe ze eruit zagen toen ze in het kamp van ze gekregen. Die gaan we ook gebruiken. En ja. uh, tijdens ons bezoek in Raasbroek mochten we ook in het officiële SS-boek kijken... naar uh, de foto's die er toen tijd zijn gemaakt. Dus die foto's gaan we ook gebruiken. En uh, in, het, in, in het concentratiekamp waren er ook tekeningen gemaakt. En die originele tekeningen hebben we ook mogen zien en hebben we ook foto's van gemaakt. Blijf dan even zitten na het nieuws. Beantwoorden we nog vragen van luisteraars? Voor 12 uur komt in dit programma nog aan bod. wat een undercover journalist. als docent allemaal meemaakte. op de hogeschool in Holland. En wat de gevolgen zijn van betere vergoedingen. voor gezondheidszorg in het buitenland. Hoofdpunt van het nieuws nu door Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. In Nederland heerst nu officieel een griepepidemie. Vorige week hadden 70 op de 100.000 mensen griepverschijnselen. In de week daarvoor waren dat er nog 86. In verreweg de meeste gevallen was er sprake van een milde griep. NS en ProRail erkennen dat ze bij het invallen van de winter onder de maat presteerden. Aan het begin van een hoorzitting in de Kamer maakten ze uitgebreid hun excuses aan de reizigers. De Tweede Kamer praatte de hele dag over de problemen op het spoor. De politie is op zoek naar een vrachtwagen die vanochtend na een ongeluk op de A9 is doorgereden. Die vrachtwagen was bij Badhoevedorp, betrokken bij een aanrijding met vier personenauto's. Het gebeurde rond kwart over tien. Twee mensen raakten bij het ongeluk op de A9 gewond. En de werkloosheid is voor de tiende op een volgende maand gedaald. In december zaten 401.000 mensen zonder werk, 8.000 minder dan een jaar eerder. De daling is het grootst onder jongeren. Het aantal werkzoekende 45-plussers stijgt. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog veel op de A9, ook maar richting Amstelveen. Tussen Alfred het Haarlem-Zuid en Alsmeer. 8 kilometer. Bij Alsmeer zijn twee rijstroken dicht na een aanrijding. En op de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Tussen het knopen plein en Rotterdam Centrum staat 3 kilometer. Radio 1. De Gids.fm met Felix Meurders. Een paar onderwerpen die het komend half uur zeker aan bod komen. Het rommelde bij Hogeschool in Holland. En niet alleen in de top. Wat er allemaal op de werkvloer misging... horen we van Hans van Wilgeburg, die er acht jaar lang werkte. En hij schreef dat op. En dat je een knieoperatie ook kunt laten doen in Duitsland... is soms handig, dan hoef je niet zo lang te wachten. Maar volgens de SP verdwijnt dan de prikkel... om in de Nederlandse ziekenhuizen iets te doen aan de wachtlijsten. Zometeen in het Joop-debat. Bij mij aan tafel nog steeds Desi Meijer, Janine de Wit en Jantine Achterhuis... studenten van de Hanze Hogeschool Groningen... die een documentaire hebben gemaakt over de vrouwen van Ravensbrück. Jullie moesten alles zelf doen, hè? ook sponsors zoeken. Ja, ja klopt. Ging makkelijk? Nee, dat ging in het begin heel moeilijk. Uh, we, hebben gewoon, we dachten, nou, we gaan bedrijven langs en bellen... en er zijn vast wel mensen die geïnteresseerd zijn... Uh, om ons project te, te sponsoren, maar dat viel uh, aardig tegen te vallen. Uh, veel uh, bedrijven schoven het af, ja, we zitten in de kredietcrisis... we zijn er nog niet overheen en we hebben geen geld. En we zaten ook aan het eind van het jaar natuurlijk... dus we zeiden, ja, we hebben ook geen geld meer over. En uh, uiteindelijk is het allemaal goed gekomen, gelukkig. En hebben we flink wat sponsors uh, kunnen vinden. Ja, en voldoende om die film te maken. Wie deed de productie? Wie uh, deed de regie? Wie... Of ging dat een beetje door elkaar heen? Nou, we hadden in het begin wel een hele duidelijke taakverdeling gemaakt. Dat is uh, wel belangrijk bij het maken van een documentaire. Zo uh, waren de jongens um, verantwoordelijk voor het technische gedeelte. En de meiden vooral voor het organiseren van de reis, uh, voor het sponsors zoeken. Noem maar op. Um, wat hebben jullie hiervan opgestoken? Ja, Nina. Nou, vooral een hele goede samenwerking. Dat uh, is vooral wat ik heb geleerd. Maar ook natuurlijk hoe het gaat om wat er nog meer allemaal achter zit om een documentaire te maken. Het is niet alleen het filmen en monteren en het interviewen. Maar er zit ook nog verder hele productie achter. Ik probeer te kijken of er nog vragen van luisteraars zijn binnengekomen. Maar ik zie ze op dit moment nog niet. Is jullie kijk op de oorlog veranderd, Daisy? Zeker. Natuurlijk... He, hadden we van tevoren een idee, van of wisten we hoe erg het allemaal is geweest. Maar als je zo'n documentaire maakt en je zulke vreselijke verhalen hoort... Dan gaat het ja. echt bij je leven. Dan gaat het echt bij je leven. En je zo uh, van tevoren inleest. En je bent gewoon zoveel meer te weten gekomen... over hoe verschrikkelijk het allemaal is geweest. Jullie zitten nu hier, dus je brengt die film al onder de aandacht. Wat ga je nog meer doen om de aandacht op de film te vestigen? Of hoort dat niet bij de opdracht? Ja, we zijn wel van plan om het uh, echt op de Nederlandse televisie uh, uit te zenden. Maar daar moeten we eigenlijk nog contact mee zoeken. Dus hopelijk... Nou, je zit hier. Ja, ja precies. Ja. Ja. Ja, ik heb een vraag aan Kees Corvinus, uh, voorzitter nou, graag. van de Varen of Frans Klein. Graag, is voor. graag. Ja, denk je dat hij de moeite waard is voor een groot Absoluut. publiek? Absoluut. Zeker weten. Ja? Ja, zeker Waarom weten. Dan? Is hij goed gemonteerd bijvoorbeeld? Ook. Dat gaat natuurlijk in eerste instantie net... om het verhaal, in ja. de inhoud, ja. maar het moet er ook een beetje goed uitzien. Het is nog in, uh, in volle gang, het monteren. De, de jongens zijn daar nu uh, druk mee bezig, maar dat gaat helemaal goed komen, daar ben ik van overtuigd. Blijf nog even hier, dan geef ik straks het telefoonnummer en dan kun je meteen zelf contact opnemen met hogere lege leiding van de VARA. Geweldig, bedankt. Dank u, ja, ik beloof niks hoor. Nee. Zij hebben de macht, ik niet. Ik ben ja. gewoon een uh, normale onderknuppel, zoals dat hoort. Dank jullie wel voor je komst. En heel, heel Dank u wel. Veel succes met dit project de film dus. Dit is de Radio 1. Fraude met diploma's, bestuurders die rollenbollend over straat gaan en slecht, heel slecht onderwijs. De verhalen over misstanden bij hogeschool in Holland zijn talloos. En nu komt er er opnieuw eentje bij. Ditmaal van iemand die acht jaar lang van binnenuit de chaos in het onderwijsinstituut meemaakte. Journalist Hans van Wilgenburg werkte als docent aan de opleiding journalistiek. En zijn ervaringen verschenen gisteren in HP De Tijd. Meneer van Wilgenburg, goedemorgen. Goedemorgen. Je hebt daar acht jaar lang gewerkt bij hogeschool in Holland. Je hebt het nog lang volgehouden eigenlijk, hè? Als ja, ik dat, zo dat, lees. Is, dat is ook onderdeel van het verhaal. omdat. Um, ik ben door haar bij de tijd, uh, nou, ik wil niet zeggen enige druk uitgevoerd... maar ze waren zeer geïnteresseerd om, uh, zeg maar mijn, ja, met een groot woord, memoires op te tekenen. En um, ik, dacht, la, ik vond het eigenlijk alleen interessant om... Uh, ik kan natuurlijk zeggen, uh, de school deugt niet en ik deug wel. Hè, dat is een heel overzichtelijk schema. Maar het interessante van het verhaal is dat als je er functioneert op zo'n school... is dat je eigenlijk in een glijdende schaal terechtkomt. Dus, uh, ik schets het bij het begin, de, de sollicitatie, hoe ging dat? Uh, de sollicitatie? Ja, ik weet niet of, überhaupt van de of je überhaupt van een sollicitatiegesprek kunt, uh, kunt spreken. hoe kwam u met aangaan met die school? Nou ja, ik, uh, ik was al lange tijd journalist en ook copywriter. En het leek me leuk om, uh, en ik kan het bij de varen wel zeggen... om aan een volgende generatie een stukje idealisme wellicht uh, iets door te geven. Ja, dat mag hier gezegd worden. Ja. <laughs> ja. En uh, uh, nou, toen kwam ik uh, via een, een bekende van mij kwam ik bij, een, uh, bij iemand binnen van in Holland... en die noemde zich dacht ik opleidingsmanager. En uh, die gaf uh, grosso modo aan uh, uh, dat ze heel erg blij met me waren. En om het even heel simpel samen te vatten... stuurde die mij gewoon uh, ongecensureerd de wei in. En u gaf les aan studenten... Ik was dus even voor de duidelijkheid ongediplomeerd. Ik had nog nooit lesgegeven. Journalistiek ik de... was het of niet? Het was inderdaad opleidingsjournalistiek, ja. En nog nooit lesgegeven, nog nooit voor de klas gestaan. Nee. En, en toch moest u voor de klas gaan staan, sterker nog. Nou, en ik wilde wel... dat? Ja, ik wilde, ik wilde dat graag en ik had ook wel enige overtuiging dat ik dat kon. Maar ik was wel uh, totaal verbijsterd over het totale gebrek aan uh, interesse en begeleiding uh, dat er was. Maar er is toch een lesprogramma, of niet? Uh, dat mocht ik ook zelf uh, uh, uh, zeg maar invullen. Dus ik werd zelf gevraagd om mijn eigen lesprogramma's uh, te verzorgen. En uh, daar waren natuurlijk wel, ze zeiden nog wel net: van nou jouw cursus duurt zeven weken. Dus als je zeven bijeenkomsten zinnig kunt vullen. Dit zijn nu even mijn eigen woorden, maar uh, dan, uh, dan is het goed. En het maakt niet uit wat je doet, je doet wel wat. <tosses> dat, het, het was wel zo dat ik, ik natuurlijk schrijvend journalist was. Dus het was wel vanaf het begin duidelijk dat ik iets met schrijven zou doen. Maar daarbinnen was het uh, voorkomen vrij. Ja. En dat lesprogramma, wat u dan. Uh, op een A4'tje misschien gemaakt heeft? Hoe, zat, hoe zag het eruit? Of bedacht u dat steeds avonds van tevoren als je weer les moest geven? Nou, uh, soms uh, zat het daar dicht tegenaan. Nee, ik, ik, ik, uh, zeker aan het begin was ik in mijn eigen taakopvatting net tamelijk serieus. Dus uh, ik heb inderdaad uh, het schrijven van een artikel. Ik dacht, nou, dat ga ik heel helder overzichtelijk in een kop, een intro, argumentatie en, en conclusie afronding. Zullen we zeggen, dat levert, als je dat een beetje helder indeelt, levert dat al gauw een, een vrij organisch geheel op. Maar dat is nooit door iemand gecontroleerd, dat Nee, dat is nooit door iemand gecontroleerd. En vervolgens was het curieuze dat... Uh, um maar nou ja, goed, en uh, dat was misschien een compliment voor mezelf. Is dat de studenten vonden dat uh, uh, alras een heel goed programma. En toen kreeg ik, uh, omdat er een enquête onder studenten werd gehouden, zeiden dus ze van nou, jij bevalt wel. Dus eigenlijk komt het op meer, de studenten hebben min of meer de macht bij in Holland. Bevalt het? Dan zeiden ze, nou, doe nog maar eigenlijk, uh, doe nog maar een programmaatje achteraan. Dus toen ik, ik die... zei: van, nou, eigenlijk is dit is dit heel erg afgerond wat ik nu, uh, wat ik nu doe. Maar als ze het aan je vragen. Uh, en dan heb ik het inderdaad over die glijdende schaal waar je in terecht komt, is dat je denkt, nou, ja, ze willen kennelijk nog een, uh, nog een cursus, dus dan, uh, dan geef ik die gewoon. En om u heen, was er een soort puinhoop... Nou ja, laat, het het, laat ik het zo zeggen. Ik had al vrij snel door natuurlijk, en dat beschrijf ik ook in, in de HP de tijd, dat um, ik moet er wel bij zeggen, dat is misschien wel goed voor de achtergrond, is dat wij, uh, ik aan een particuliere opleiding les gaf. Met andere woorden, de studenten betaalden, um, ik meen in 2002, waar, toen ik binnenkwam, betaalden ze volgens mij drie of duizend euro om überhaupt aan die opleiding les te mogen Wat geven. Wat kreeg u per uur? Uh, nou ja, dat zet ik ook in dat artikel. Ik kreeg 30 euro per uur. Dus, dus ik denk dat ze uh, aan de top van in Holland dat ze er wel, uh, ik, ik zeg niet dat ze een de opleiding verdiend hebben, want ik heb eigenlijk achteraf nooit begrepen en tot op de dag van vandaag nooit kunnen achterhalen waarom ze überhaupt een opleiding journalistiek uh, zijn begonnen, want er zijn drie opleidingen journalistiek en uh, ja, uh, er zal ongetwijfeld een idee zijn geweest dat er te weinig journalisten uh, waren, wat volgens mij onzin is of in ieder geval discutabel en verder hebben ze waarschijnlijk uh, op grond van zeer discutabel marktonderzoek gedacht van nou daar, daar valt wel geld aan te verdienen. Volgens mij op al die acht jaar dat ik daar gewerkt heb, uh, hebben ze er geen cent aan verdiend. Dat hebben ze niet. En toch was het de bedoeling om daar geld aan te verdienen. Ja, en in, in, in het begin was het ook zo. En daarom is het misschien handig om daar nou inderdaad nog wat langer. misschien in de volgende uitzending over te vertellen. Ja, komt het, begon, terug. het begon uh, heel ambitieus. Uh, um, in het begin was het, uh, zaten we ook echt in een luxe omgeving. Uh, met andere woorden, uh, uh, het was inderdaad beter geregeld dan op een gewone opleidingsjournalistiek. Maar alras, toen de, toen de sommetjes niet uitkwamen bij in Holland. Uh, verhuisden we de, gewoon naar het grote in Holland. En vroegen al die zich terecht af, wij betalen hier 3500 euro en al de gewone studenten van in Holland, waar we gewoon koffie mee halen, die, die gaan gewoon voor de reguliere prijs. En u kreeg dus van de studenten goede cijfers, goede, een goede ja. beoordeling. Ja. En nogmaals die vraag, om u heen, wat gebeurde er? Was er een zootje? Ja, het was, als je, tuurlijk, dat, was een, dat durf ik gerust als een zootje te omschrijven, zeker. Ja, want u beschrijft in het artikel dat er een studiecoördinator werd aangesteld eh, die iemand beschreef als Mr. Nobody, omdat ja. je hem niet zag. Ja, nou je moet dus rekening houden dat, dat in Holland, zeker in die tijd, maar nog volgens mij, ik uh, denk, uh, nou hoeveel locaties, acht, tien, twaalf locaties heeft. En ze hadden in de tijd dat er dus bijvoorbeeld, als er dus in ons geval iemand ziek werd, dan werd er dus iemand gezegd, nou we krijgen die en die als manager. Maar die moest over vier verschillende, uh, zeg maar, locaties, moest hij uh, uh, het bewind voeren. Dus die man we nooit. In 2005 werd die puinhoop opgemerkt door de media. Nova heeft er aandacht aan besteed. Ja. En dan snel blijkt een, een grootschalige fraude met diploma's, slecht onderwijs en ruzie in de bestuurders. Vielen toen bij u de puzzelstukjes op een plek? Um, ja, die, die vielen. Ik, bedoel, ik, ik zou had het natuurlijk een beetje zien aankomen. En. Um... Uh, uh, ik was zeker in de verleiding om hier en daar een journalist nog wat, wat, wat verder op weg te helpen. Maar op een of andere manier heb ik dat toen toch uh, uh, niet gedaan. Ook omdat, um, ja, ik beschreef net um, in het voorgesprek: eigenlijk als je bij een Holland werkt, voelt het. Als... Een voorgesprek gaat hier? Ja, nou ja, nee, tenminste, een ja. gesprek met jullie producenten. Ja, <laughs> ja. Yes. Uh, Nee, ga door, ja. <laughs> nee. Het voelt eigenlijk, als je bij In Holland werkt... voelt ja. het constant alsof je op een hele afgelegen vleugel... van een uh, doods ministerie werkt. Jij doet heel erg je best, maar er is verder helemaal niemand geïnteresseerd... of amper geïnteresseerd in wat jij doet en alle vragen die je op je afkrijgt. En tegelijkertijd, omdat dat zo is... Uh, gaat er een vreemd psychologisch effect optreden. Namelijk, jij bent de enige die dat hoekje van het ministerie kent. En op een of andere vreemde manier ga je je emotioneel hechten aan die studenten, maar ook aan dat vreemde hoekje... dat jij in die hele vreemde leerfabriek inneemt. En uh, met andere woorden, ik, als je, want dat is eigenlijk mijn indirecte antwoord op jouw vraag... Uh, ik had toch een vorm van identificatie met die opleiding... dus ik denk, ja, ik ga ze nu niet de, de doodsteek geven. Bovendien had ik collega's die op hun manier... ook in die afgelegen vleugel heel erg hun best deden. Maar op welke manier kregen die studenten dan hun diploma? Hoe gaf u ze cijfers? Ja, nou, dat, dat beschrijf ik ook in dat artikel. Is Dat ik ontzettend enthousiast was in het begin... En uh, dat, er, dat ik eigenlijk in les twee of drie inderdaad... door zo'n student die zijn vinger opstak en zei... maar ja, hartstikke, ik ben hartstikke fijn van deze lessen... maar hoe gaat u mij precies beoordelen? En dat ik zelf tot ontdekking kwam... dat ik daar nog helemaal niet over had nagedacht. En u beschrijft ook dat docenten uh, aan, aan leerlingen... andere opdrachten gaven als ze voor een bepaald tentamen niet waren geslaagd. Ik weet niet ja. hoe het daar heet. En dan konden ze iets vervangends doen... en dat was dan meestal veel minder zwaar. Ja. Er werd gesjoemeld. Totaal, er was geen, geen vast programma. En de, die, die hele, dat hele systeem van vervakkingsopdracht was één grote, ja, een soort uh, fake back-up systeem. Van ach, we gaan er eigenlijk al vanuit dat niemand doet wat je eigenlijk zou moeten doen. En dat zat al eigenlijk in, in de denken van in Holland verdisconteerd. En dan, zei, dan hadden ze zoiets van, nou weet je wat... We, we zetten een systeem van vervangingsopdrachten... wat verder ook totaal onderzichtig was. En dan kunnen we, uh, aangezien we dus uh, anders... hele vervelende vragen krijgen, kunnen we altijd... en dat gebeurde tot op het derde jaar, het laatste studiejaar... Uh, ja, maar je hebt dat eerste vak uit het eerste jaar nog niet gehaald... of je hebt dat vak nog niet gehaald. Nou weet je wat, we hebben nog wel wat vervangingsopdrachten liggen. En u beschrijft dat de docenten dan samen met studenten aan de bar zaten. Nou ja, goed, uh, dat komt natuurlijk voor... maar dat, dat, dat is denk ik niet, in die zin niet zo spectaculair. Daar is op zich niks mis mee... En dat mag op een hogeschool. Maar dat waren wel onderhandelingsprocessen, laat het zo zeggen. Je hebt nog twee artikelen geschreven over de hogeschool in Holland. Eh, naast het artikel wat deze week in AP staat. Wat onthult u in de volgende twee artikelen? Uh, nou, uh, laat ik het zo zeggen. Het klap op de vuurpaal, dat moet ik nog schrijven want deze week. Is absoluut hoe zo'n... Uh, uh, want laat ik het zo zeggen. Ik zie jou de hele tijd knikken. Kafka, als je een beetje literair onderlegd bent... is deze school acht jaar uh, Kafka geweest. En uh, wat het toppunt op het Kafka, van het Kafka gebeuren was... wat mij betreft, uh, was de accreditatie. Dus hoe zo'n opleiding... Uh, zich door een andere instantie, waar ze waarschijnlijk via de achterdeur gewoon contact mee hebben. zichzelf laat accrediteren. Om, uh, Goed gekeurd te goedgekeurd te laten worden. om weer zoveel jaar extra lessen te kunnen geven. Nou, daar, de grap is, ik ben dus onderdeel geweest van dat proces. Ja, dat was hilarisch. Kan ik ze. Kan heb je dat omgekocht? Uh, nou, laat ik daar nog niks over verklappen. Ja, nou, maar, uh, een beetje. <laughs> Maar het ging heel vreemd in ja, ieder geval. Ik werd in ieder geval uh, uh, wel, je werd wel opgeleid om de verkeerde antwoorden te geven, want dat waren dan de goede antwoorden voor de accreditatiecommissie. Je kunt geen enkele opdrachtgever meer, meer uh, aankloppen, want ja. je bent een verrader. Ja. En even voor alle duidelijkheid wil ik graag nog, graag nog even bij de Vara zeggen dat geen keer. U bent een verrader. Ja, ik ben een verrader. Ja. U kunt nergens meer aankloppen. Uh, nou ja, dat, dat, moet, dat, moet, dat moet blijken. Maar ik, ik denk zelf... Uh, zelf hoop ik dat heel veel in Holland docenten... zich herkennen in dit verhaal. Hoewel ik natuurlijk in een vrij uh, zeg maar aparte deel van... in Holland les heb gegeven. En wat ik bij de varen wel aan echt om dat nog te vertellen... is dat uh, op het moment dat ik bij die school aankwam... Pim Fortuyn toch een verhaal had... over uh, het, uh, de meester-leerling verhouding. En dat, dat eigenlijk uh, de, de schaalvergroting... in het onderwijs heel veel stuk maakte. En er werd toen heel vaak uh, badinerend op gereageerd. Maar ik vind in de retrospectief... Dat hij daar absoluut gelijk in heeft gehad. En, en ik denk dat gelijk, dat, dat gelijk uh, nu in 2010 eigenlijk... of we zitten nu inmiddels alweer in 2011... dat dat alsnog uh, zeg maar, uh, ja, zijn beslag krijgt. Het wordt ook nog een beetje een politiek pamflet wat u gaat schrijven. Nou, daar zit ook, even voor alle er zitten zeker politieke kantjes aan mijn van verhaal. van Wilgenburg, met dank voor uw komst. Okay. En benieuwd naar de volgende twee verhalen. Dank je. Naast u is aangeschoven internationalist Francisco van Jolen... Goedemorgen. Goedemorgen, Felix. Jij bent van de Wikileaks. ja Nou ja, ik ben niet van de Wikileaks, nee, ik ben van de Joop. En, uh, <laughs> ja, je vertel bent van af en de Wikileaks. Wat, ik vertel af en toe wat over Wikileaks, omdat jij elke keer vraagt. van Jij wil elke keer weten, elke de, twee keer per week weten of er nog nieuws is. is dus er dus nog dat houdt ik zo netjes bij. Ja, er is wel iets bijzonders, toch wel. Um, Bloomberg, het is een Amerikaans financieel persbureau, die komt met een verhaal dat er een Amerikaans recherchebureau is geweest... die vertelt nu dat de mensen van Wikileaks... zelf op zoek zouden zijn geweest naar geheime informatie. Dat zouden ze hebben gedaan via peer-to-peer-netwerken. LimeWire, uh, uh, dat soort dingen. Waarbij je van muziek, computer naar computer. Waar van... je muziek en bestanden ja. uitwisselt. Daar worden vaak, uh, zetten de mensen daarmee per ongeluk hun computer open. En zij zouden geconstateerd hebben dat ze... Dat ze Bewust op zoek zijn geweest in mensen een harddisk en dat de dingen die ze daar vonden, geheime informatie, later verschenen op Wikileaks. En dat is waarschijnlijk een beetje een kletsverhaal, maar het is wel belangrijk, omdat dat bureau werkt vermoedelijk in opdracht van de FBI. Heeft ook al eerder werk gedaan voor de FBI. En dit is het verhaal wat ze gaan willen gaan vertellen. Hè? Dat Wikileaks niet een klokkenluidersorganisatie is, maar een spionageorganisatie. En dat ze dus niet, eh, zeg maar, informatie publiceren die ze krijgen, maar dat ze er actief naar op zoek gaan. Want dan kunnen ze, ze dus pakken. Ja, ja, wat Wikileaks doet is niet strafbaar. Dus ze hebben er alle belang bij om duidelijk te maken dat ze wel strafbare dingen doen. En... Eh, nou, dit is voor het eerst dat, ik, dat je zoiets nu naar boven ziet komen. Er kwamen ook nog een paar andere dingetjes naar boven. Um, er is een man in Florida die heeft Wikileaks, vind ik zelf wel weer grappig, die heeft Wikileaks aangeklaagd, 150 miljoen dollar, omdat hij nu bang is voor een derde wereldoorlog. Ja, heeft daarvoor heeft hij ook Boetwijzer aangeklaagd, omdat hij vond dat hij ervoor gezorgd heeft dat hij te veel drinkt. <laughs> dus hij doet wel vaker van dat soort rechtszaken, maar toch bijzonder. Oké. Okay. Tijd voor het Joop Debat. Joop.nl is de opinie en de site van de VARA. En in de gids.fm debatteren we twee keer per week over een stuk dat op die site staat. Francisco, welk stuk? Ja, Dennis De Jong, uh. Europarlementariër van de SP, die heeft een stuk geschreven over de nieuwe Europese patiëntenrichtlijn. Uh, die er voortaan voor moet zorgen dat we makkelijker in het buitenland zorg kunnen krijgen. En daar heeft, hij gisteren, daar heeft het Europese parlement gisteren voor gestemd. Maar dat is volgens De Jong helemaal geen goede zaak. Meneer De Jong, goedemorgen. Tot uw teleurstelling dus, dat voorstemmen van het Europese parlement. Ja, ik vind het echt heel jammer, want uh, kijk waar het om gaat is, uh, we hebben allerlei dingen al geregeld in Europa. Als je op vakantie gaat uh, in Europa en je hebt uh, snel zorg nodig, dan kan je die al krijgen. Maar dit gaat om geplande zorg. Als je bijvoorbeeld een heupoperatie moet ondergaan of je breedt je been en je hebt even de tijd nog om na te denken van waar moet ik heen. Uh, dan uh, kan je dat dan nu ook elders in Europa halen. Dat is nou, handig, dat dat want voor... dan kan je snel geholpen worden. Ja, maar het gaat natuurlijk als volgt. Kijk, vroeger als ik naar de huisarts ging en ik had zoiets aan de hand... dan, eh, dan zei hij me van, nou, daar gaan we voor zorgen. En eh, die nam contact op met het ziekenhuis en ik werd geholpen. Als ik nou, ik woon in Rotterdam, als ik dan nu naar mijn huisarts ga... dan heb ik gelukkig een hele prettige... Dan zegt hij, ja, we hebben drie ziekenhuizen, we hebben nog wat privéklinieken en de ene heeft dit voordeel, de andere heeft dat nadeel... en dan mag je daar de keuze uit maken. En dan zeg ik tegen hem, nogmaals, ik heb een goede huisarts... van, nou maak jij alsjeblieft die keuze voor me, want ik vind het hartstikke lastig. In de toekomst, met deze richtlijn, gaat die huisarts zeggen... ja, we hebben die ziekenhuizen in Rotterdam, maar ja, we hebben ook nog 100 ziekenhuizen in, in Europa. Die staan allemaal in een soort elektronisch bestand. Dus het, het maken en... wordt nog lastiger. En wat, wat voor problemen verwacht u nog meer? Dan? Nou kijk, dit is uh, een, een weerslag zeg maar, van het idee... dat de patiënt geen, geen patiënt is die gewoon verzorgd moet worden... maar dat de patiënt een consument is die keuzes gaat maken. En dat betekent dat je concurrentie... Uh, in gaat voeren. Dat heeft ook de mevrouw die het rapport voor het parlement gezegd, uh, gemaakt heeft gezegd. Van we gaan concurrentie invoeren en dan wordt de zorg in Europa beter. Ik denk dat dat helemaal niet het geval zal zijn. Want voor een Nederlandse overheid wordt het nu wel heel makkelijk... om op een gegeven moment te zeggen... ja, in Nederland hebben we lange wachtlijsten... maar ja, je kan toch naar andere landen in Europa. En in Tsjechië hebben ze nog plek zat, dus uh, ga daar maar heen. Mede-Europarlementariër het... Ria Omer-Ruiten van het CDA... die denkt, ja, heel anders dan u? Zij is deze Absoluut. week in Straatsburg. Uh, goedemorgen, mevrouw Omer. Goedemorgen. U bent tevreden, want u ijverde al jaren voor deze richtlijn. Waarom eigenlijk? Ik ben zeer tevreden. En dat is niet alleen omdat ik in die grensstreek kom... Uh, waar ik weet dat mensen de beste behandeling willen hebben wanneer ze ziek zijn. U komt uit Limburg, dus mensen die willen wippen daar wel eens de grens Jazeker. over om naar een ander ziekenhuis te gaan. Jazeker, uh, dat is erg belangrijk. Maar er zijn ook velen die ons voorgegaan zijn. Mensen die uh, niet behandeld konden worden in Nederland. Die wisten dat er een uh, betere, alternatieve, een innovatievere behandeling in het buitenland was. En destijds gevraagd hebben en uh, tot aan het hof zijn gegaan om die behandeling te krijgen. en ook de Bijpassende vergoeding. Maar nou, volgens meneer de Jong die hoor dat... ik net namelijk zeggen dat uh, op die manier wordt de druk op de Nederlandse ziekenhuizen niet vergroten. Dan wordt er in, in Nederland nee. straks wordt er bepaalde zorg uitbesteed naar uh, Tsjechië. Nee, waarom ik zo blij ben is dat de mondige patiënt... de mondige consument, dat hij nu een grotere keuzevrijheid krijgt... om voor de beste behandeling te kiezen. En dat het niet meer aan de verzekeraars is om uit te maken... of je die behandeling wel of niet krijgt. Wat ik denk dat mogelijk zal zijn, is door veel betere samenwerking... de mensen uh, uh, te laten kiezen. Wat je uh, uh, zou moeten doen, is... Iedere patiënt echt die keuze geven. En men wil natuurlijk kortbij de beste behandeling hebben. Maar als dat niet eens gegeven is, wordt een patiënt niet gedwongen. maar de patiënt heeft de vrijheid om ook naar anderen te gaan. Meneer die om dus toch pracht, op, he? op het moment effect, dat u iets, uh, iets mankeert. dan gaat u toch ook naar de beste specialist? Ja, maar er zitten ook weer beperkingen aan. En uh, kijk, je krijgt alleen de kosten vergoed tot een maximum wat je in Nederland ook vergoed krijgt. Dus als je Tereg. echt een hele goede dokter hebt die uh, ook wat duurder is. Elders, uh, ja, dan krijg je dat meerdere, moet je dan zelf gaan betalen. Nee, maar ik neem aan dat je daarvoor maar... gewaarschuwd wordt. Absoluut. Ja, je krijgt het al te horen, maar ik vind het al. Wel... Kijk, het wordt net gedaan alsof je als patiënt gewoon echt lekker in je vel zit. En je zegt: Ik ga er eens voor zitten om een goede keuze te maken. Mensen willen gewoon goede zorg krijgen en liefst zo dicht mogelijk bij huis. En dat waar... ontken ik ook niet, dat mensen zo dicht mogelijk bij huis de beste zorg willen krijgen. Maar laat nou het voorbeeld nemen van Maastricht en Aankopen, Steenworp, Afstand. U weet dat, meneer Meurders. Uh, deze. Ja. Beide academische ziekenhuizen kunnen dankzij de samenwerking die er nu komt... gaan kiezen voor de beste topklinische zorg. Ze hoeven niet meer op 10 kilometer ja, maar... afstand hetzelfde te doen. Ze kunnen betere dingen doen als ze zich specialiseren. Meneer Dios, hoe je reactie voorbeeld. hierop? Ja, daar heb je helemaal geen richtlijn voor nodig in Brussel. Dat kun je gewoon bilateraal samen met de Duitsers regelen, zou ik zeggen. En laten die ziekenhuizen daar ook vooral afspraken met elkaar over maken. En de verzekeraars, daar hoeven we echt geen richtlijn voor te hebben. Ja, de richtlijn hebben we dus nodig, omdat de uitspraken van het Europees Hof... gecodificeerd moesten worden, een heel moeilijk woord. Ja. We laten toch niet het beleid aan het Hof over. Ik moet overigens nog op iets wijzen wat een voordeel is in deze richtlijn. Dat is dat de dokter Wodka's en, uh, van deze wereld... die in het ene land veroordeeld waren... toch in het andere land hun beroep weer gingen uitoefenen. Dat die op grond van deze richtlijn... waar ook die beroepsgroep veel beter gecontroleerd wordt... Uh, het ook veel lastiger zullen Daar hebben. Daar zal meneer de Jong niet tegen zijn, of wel, meneer de Jong? Nee hoor, dat, er zijn best dingen die je mag regelen. Maar dit zal ertoe leiden dat ook verzekeraars zeggen: van kijk, als je in het buitenland goedkoper geholpen kan worden. en eh, dan gaan we kosten besparen op die manier. en dan ga jij maar inderdaad naar Tsjechië. Ja, dat weet je de taal dwang. niet, maar je er moet er is, maar gewoon is, heen gaan. Nee, maar meneer de Jong, er is geen dwang in deze richtlijn. We gaan in Nederland gaan we bezig zijn met de consumentenwetgeving. om consumenten. Patiënten veel mondiger te maken en keuzevrijheid te geven. Die keuzevrijheid die ligt hier ook in deze wetgeving. Het parlement heeft erom gevraagd. Ik heb er al jaren voor gevochten en ik ben ongelooflijk blij dat nu eindelijk die mondige patiënt alle kansen krijgen. Ria Omen en Dennis de Jong... Europarlementariër voor de SP... en Ria Omen-Ruiten vervult diezelfde functie voor het CDA... worden het niet eens. Dit zijn uitwassen volgens de SP van de marktwerking... ook in de zorg. En mevrouw Omen is daar zeer blij mee als uh, zorgconsument. Hartelijk dank allebei. Graag gedaan. Graag gedaan. Wat is er vanavond op televisie? Nou, zo moslim... Dat is een soort IQ-test, maar dan over moslims. Bekende Nederlanders beantwoorden vragen in de studio over moslims. En in diezelfde uh, test komt drie FM-DJ Gerard Langs... met de op islam geïnspireerde popmuziekjes. En thuis kunt u de test zelf doen. Zo moslim, om vijf voor half ne negen op Nederland drie. Dan begint een nieuwe soap, levenslied... over de levens van mensen in een zangkoor... Zou dat wellicht de eerste soap worden die ik leuk vind? Er staat wel een hele goede cast op met Anne Drijven, Kees Geel en Hans Dagelet. Tegen half tien op Nederland 1. Dan heeft Prem mij verzocht om te kijken naar de herkansing. Dat, ja, dat zei hij op de radio. Om tien voor half elf op Nederland 1. Ik ben benieuwd, Prem. En ik zou je beoordelen. En je krijgt dan een mail van mij toegestuurd. En tennisser Robin Haasen is doorgedrongen tot de derde ronde van het Australian Open. Morgen neemt hij het op tegen Andy Roddick. En vanavond is er een samenvatting van het Australian Open van Studio Sport. Om kwart over elf op Nederland 3. Lijkt mij goed voor de voorbereiding op die wedstrijd tussen Haasen en Lunch met Jurgen van den Berg. Felix, moet je ook naar luisteren en dan wil ik graag morgen in de mail uh, weten wat je <laughs> er ook van vindt. Uh, wij gaan ook aandacht besteden aan die nieuwe serie van de NCV, trouwens Levenslied. En uh, we praten daarin met Rutger de Bekker. Uh, dat is de man die alle muziek heeft gecomponeerd en gearrangeerd, want het zijn ook bestaande nummers. In het mediaforum de presentator van uh, die uh, test die vanavond op tv is. En Bert van der Veer, Abdella Dani heet die uh, jongen. En het gaat onder meer over de aandacht voor Brandon. En de stelling straks in stand.nl. Het is goed dat het rookverbod weer streng wordt gehandhaafd. Ik ga luisteren naar lunch en ik ben er weer morgen met dit programma. Surf naar de gids.fm. Het NOS Radio 1 journaal. Elke dag de vragen bij het nieuws. Kunt u aangeven waar het mis is gegaan? Wat is er aan de hand? Wat is de oorzaak? Op zoek naar de juiste antwoorden.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 Dit is Radio 1.